Keerst een klomp met het NOS journaal. Het aantal meldingen van online antisemitisme is sinds oktober 7 oktober vorig jaar toegenomen. Volgens de Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding kwamen er 101 meldingen binnen in heel 2022 waren het 68 meldingen. Op 7 oktober vorig jaar viel Hamas Israël aan en doden meer dan duizend mensen. Honderden mensen werden gegijzeld. Sindsdien zijn er hevige gevechten in onder meer de Gazastrook en Libanon. Een groot deel van de gemelde antisemitische berichten staat op X. De nationaal coördinator wijst erop dat sociale media platforms geld verdienen aan antisemitische content, omdat die voor veel klik zorgt. Reddingswerkers in Bosnië en Herzegovina zoeken nog naar vermisten na overstromingen en aardverschuivingen gisteren. Het midden en het zuiden van het land werden getroffen door noodweer, waardoor wegen en dorpen onder water kwamen te staan. Zeker 19 mensen zijn omgekomen. Morgen zouden er lokale verkiezingen worden gehouden in het gebied en die zijn voorlopig uitgesteld. De Oekraïnse president Zelensky presenteert volgende week zijn plan om de oorlog met Rusland te winnen. Het gebeurt tijdens een overleg met bondgenoten op de Duitse militaire basis Ramstein. Zelensky heeft het plan al met de NAVO en de Amerikaanse president Biden besproken. De inhoud is niet bekend. De luchthaven van München heeft excuses aangeboden aan reizigers voor de lange wachtrijen van afgelopen donderdag. Voor de veiligheidscontrole stond op het hoogtepunt een rij van 2 kilometer. Honderden mensen misten daardoor hun vlucht. Het was een nationale feestdag en ook vanwege het Oktoberfest was het extra druk in Duitsland. Het vliegveld kampt met personeelsgebrek. Om nieuwe problemen te voorkomen worden reizigers beter over de luchthaven verdeeld en gaan er extra balies open. Het weer, eerst veel zon. In de loop van de middag landt inwaarts wat stapelwolken. Maar het blijft overal droog, bij een graad of 15. Ook morgen eerst volop zon. In de loop van de dag dan meer bewolking en s'avonds regen. Het wordt dan weer zo'n 16 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Lekker begin van uh, Zandvoort op zaterdag met uh, Tambourine en High Under the Moon. Nou, het is uh, even na twee uur Zandvoort een hele goede middag. Lekker weer buiten en uh, wij zitten lekker binnen. Thomas de Jong, goede middag. Ja. Goede middag Rob. Heerlijk hè, buiten. Zo. Ja, ik heb de ramen weer open. Graadje of 14, uh, ja, bijna geen winst. Dus ja. uh, lekker genieten van deze nazomer. Zeker. Zeker. Zeker. Nou ja, wij zitten in de studio met uh, Zandvoort op zaterdag. En we hebben vandaag uh, geen voetbal, want uh, er is gewoon geen voetbal. Nee, eigenlijk hebben we best wel een rustige dag vandaag. Ja, zeker, zeker. We hebben alleen Benno op pad gestuurd. Oh jee. Ik ben benieuwd waar hij is uh, straks. Ja. Nee, ja, we hebben wel natuurlijk nog wat Stanfordse nieuwsberichten... die we gaan uh, behandelen. Het weerbericht van Rico... Uh, ja, Benno is natuurlijk op pad geweest, dus ik ben benieuwd waar hij is geweest. We hebben de evenementen nog en uh, daar, daar ben ik wel eigenlijk wel een beetje jaloers op. Rendel, want die zitten in Frankrijk met de ITCC bij Dijon. Zeg ik dat goed? Ja, uh, volgens mij wel. Dijon, ja. uh, de Motors Cup wordt daar verreden. Nou, en dan hebben we natuurlijk nog het dier van de week. En uh, nou, we hebben er eigenlijk twee, twee dieren van de week, want uh, hij is er ook weer, Fred ja een Fred <laughs> oh joh laat het me ja, maar niet ja, horen. oh oké okay, sorry sorry Fred tot straks <laughs> tot straks nou ja ja en uh, ja, andere dieren ook hè heb je dan ja, ja zeker wie heb je vandaag weet je het al uh, nee nog niet ik okay. zal eens even kijken wie dat is nou dat gaan we zo meteen uh, wel even horen blijft professioneel uh, oh ja Half vijf hoor je het dier van de week. En heel veel lekkere muziek uiteraard bij deze aflevering van Zandvoort op Zaterdag. Waaronder Elton John en Dua Lipa. En hier is Cold Hearts. It's a human Better, baby Just passing through Te horen, de oude single van uh, Elton John Sacrifice. Gebruikt voor uh, deze wat uh, nieuwere versie, Cold Hearts. Uiteraard uh, samen met uh, Dua Lipa. Heb jij net uh, de uitzending gehoord van uh, Mario Zandvoort uh, trouwens? Ja, Daar zouden we het nog nou, even over hebben. Hè? Ja, van, uh, het, ja, wat heeft hij nou, nou allemaal gedraaid dan? Ik hoorde dus echt <laughs> allemaal muziek voorbij komen. Maar dat waren allemaal AI-koffers van. van Engel bewaarde tot aan uh, naar Spanje van Mart Hoogkamer. En, en ik en, ga ik, zwemmen natuurlijk. Ik ga zwemmen, kwam ook nog voorbij. Ik denk, nou, maar dat is toch wel, dat, dat, ja, dat gaat er toch wel tegenwoordig naartoe. Hè? Ja, ik denk het ook. Alles gaat tegenwoordig met dat AI wordt gegenereerd. En uh, nieuwsberichten gaan er ook al mee en uh, weet ik het allemaal. Dus. Ik kan uh, Michael Jackson uh, laten zingen, het maakt ja, allemaal niet ja, uit. Nee, het maakt allemaal niet uit. Dus, nou ja, in ieder geval, wij doen er nog niet aan mee hoor. Wij hebben de echte uh, platen gewoon... Uh, Vanmiddag tussen 2 en 5 uh, uur. Zandvoort op zaterdag, zonnige zaterdagmiddag. Het is weer een nastlastieker hè Rob. Sorry. Dit is weer zo'n klassiekertje, hè? Jazeker, ja. Uit de tijd van Ja, zeg maar, ja. Ja, ja, ja. Nee, het is uh, ietsje later. Hier is uh, in the city en Big Pun. Achter elkaar als eerste uh, Big Fun van uh, Inner City. En erachteraan, nou uh, ja, deze die blijft zo lekker. Hè, Doe maar duur op, twee Murder jaar achter elkaar. Doe maar duur, twee ja, jaar goed, goed, Ja, goed hè? hè? Ja, lekker man. Een beetje rustige zaterdag uh, ja, maken we ervan. Ja, zeker. Maar uh, voor het nieuws is het niet zo rustig, want uh, je hebt best wel wel up-to-date uh, nieuws. Nou ja, uh, ik weet niet of jij vaak naar het casino gaat, maar uh, dan moet je nog opschieten, want tot februari is hij er nog maar. Want Holland Casino is namelijk van plan om zijn vestiging in Zandvoort per februari 2025 te sluiten. Ja, en Petra de Ruiten zegt erover: uh, Voor Holland Casino is de sluiting essentieel om verder te bouwen aan een duurzame toekomst voor het bedrijf. Waarin we kunnen blijven bijdragen aan een veilig en verantwoordelijk uh, kansspelklimaat. Uh, Tegelijk betekent de sluiting een emotioneel afscheid van de... De eerste vestiging die Holland Casino in 1976 opende. Wel verwachten we dat het grootste deel van onze medewerkers te kunnen herplaatsen in andere vestigingen. En hopen we onze gasten weer te of, uh, uh, welkom te heten op uh, een van de andere locaties. Oké, okay, ja. Ik vind dus... het toch... Ik, ja. Nou ja, weet je wat ze ook schrijven? Dat het economisch klimaat, geloof ik, uh, in Zandvoort... Niet meer toereikend is voor het uh, casino. En dat klinkt toch een beetje negatief. Is dan de jackpot hier te vaak gevallen of zo? Dat gaat kunnen, ja. <laughs> te veel gelukszoekers, uh, ja. uh, denk ik. Nee, maar het is uh, ja, toch. Het eerste vestiging ook nog, hè? Ja, van is, en ze zijn bijna. aan de renovatie van het uh, badhuisplein. Ja, daarom dit is eigenlijk best wel, best wel raar dat dit ineens. gebeurt. Heel, heel vreemd. Ja. Nou ja, het pand kan voorlopig dan uh, aan het uh, CoA verhuurd worden, dan, hè? Dus ja, dat zou ook kunnen, ja. ja. Uh, dan uh, verder deze week werd Pluspunt Zandvoort verrast door de familie van uh, Martin de Droog. Uh, Martin was uh, circa 15 jaar een zeer geliefde vrijwilliger bij Pluspunt. Hij was bijna de hele dinsdag en uh, om de week op zondag in Pluspunt in en om de keuken te vinden. Daarnaast ging hij vaak mee bij activiteiten met zijn collega-vrijwilligers. zoals met elkaar uit eten gaan. Helaas is Martin inmiddels overleden en uh, wordt hij erg gemist. Dat Pluspunt en Pluspunt-collega's voor Martin veel uh, betekenis zijn geweest... werd wel duidelijk tijdens het bezoek van de familie van Martin. Martin heeft Pluspunt namelijk uh, in zijn testament opgenomen. Ja, een supermooi gebaar dus. En uh, dit is voor alle vrijwillige medewerkers uh, heel bijzonder. Zeker. Nou ja, een heel mooi gebaar uh, van uh, kok uh, Martin dat hij de, dat gedaan heeft. Ja. Ja, treurig natuurlijk dat hij er niet meer is. Maar uh, mooie herinnering uh, aan Martin uh, doordat... Uh, ja, nou, gratis een uh, kopje koffie kan krijgen daar. Ja, dat gingen ze nu doen, geloof ja, ik. Ja, ja, klopt. Ja, heel mooi, heel mooi. Dus heel mooi, uh, dankjewel uh, Martin daarvoor. Wij gaan weer een uh, lekkere plaat draaien. Een nieuwe single van uh, Alex Warren is hier en uh, Burning Down. I guess you never know someone you think you know. Can't see the knife when you're too close, too close. It's God's forever when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 Night. No wonder, hide behind. Betrayed every alibi you had, you had, you had. Every chance to make amends that you got drunk on. as you started you knew the house was burning down Eerst horen we bij ZFM Alex Warren zijn nieuwe single heet Burning Down. En erachteraan deze disco klassieke van Change. Let's go to together. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, ik ben heel benieuwd wat het weer de komende dag gaat doen. Nu is het lekker, Thomas. Ja, het is heerlijk nu. Ja, maar blijft dat zo? Zou ik het dan maar eens even mededelen, Rob? Heel graag, heel graag. <laughs> Zaterdag is het droog en zonnig met temperatuur van een graad of 15. Daarbij wijdt de meest matige zuidoostenwind. Zondag, dan start het zonnig. Later op de dag neemt de walking toe. Het blijft wel droog en pas in de avond kan het lokaal wat gaan regenen. Het wordt dan ook 16 graden en de wind wijdt uit het zuidoosten en is matig aan de kust. Nu en dan vrij krachtig windkracht 3 tot 5. Dan kijken we even verder in de week. Na het weekend wordt er op maandag en dinsdag zachte lucht aangevoerd. Ja Rob, zit je? Ja. En dan kan het 18, 18 tot lokaal 20 graden worden. En later in de week daalt de temperatuur weer dan naar het einde van de week een graadje of 13, 14. En uh, verder regel, valt er regelmatig regen. Vooral in de nacht naar maandag toe. Veel regen valt er uh, mogelijk van woensdag tot en met vrijdag. Vooral nou, vanaf donderdag gaat het weer flink waaien. Ach, het daar hebben we die wind weer. Waar we het over hadden, weet je wel? Ja, en dan is er dus echt kans op zware windstoten, He. wordt hier gemeld. Oké, okay, dus. maar je had het over 18, 20 graden. Wanneer is dat dan? Ja, maandag en dinsdag. Maandag en dinsdag gaan we lekker genieten. En uh, ja, dan uh, komt er weer wat uh, slechter weer aan. Nou, het is niet anders, Thomas. Ja. Dankjewel want het weer is. Ik weer goed vastzetten. Zeker. Het weer is ook na te lezen bij uh, Rico weer op uh, internet. Uh, de weerman uit uh, de regio. Rico, die verzorgt altijd keurig netjes, het weer. En deze plaat heb jij aangevraagd, Thomas. Ja, heb je hem klaarstaan? Ik heb hem klaarstaan. Steen? Steen, ja, en Steen. Stiek en vrouwtje. En vrouwtje. En uh, ik haat hem voor jou. I'm Dat was Jazz in the Plastic Population, lekkere single The Only Way Is Up. Zo dadelijk gaan we eens even kijken waar collega Benno Veugen vandaag uithangt. Want hij is vanmiddag voor ons oppas. En wie hij spreekt en waar hij is, dat hoor je zometeen na deze All the Nights. was zieker, hoor, deze van Frankie Valli en de Four Seasons en Oh What a Night. Nou, we gaan eens even kijken waar uh, collega Benno uh, Veug uithoudt, uh, Thomas. Want uh, ja, ze nu en dan is voor dit programma op uh, pad. Ja. En ook uh, vandaag weer uh, bevindt hij zich uh, ergens. En uh, Ja, ik uh, ga het gewoon vragen aan, uh, aan Benno. Benno, waar ben je nu? Aan die Rob? Ik sta met Hans van Klink in de uitdrukhal van de Haarlemse brandweer- en ambulancedienst. dienst. We hebben het hier een beetje verbouwd allemaal. En het is ongelooflijk hoeveel ambulances en brandweerwagens hier staan. We gaan het niet tellen Hans, want we gaan het hebben over het grote interview... wat begin oktober op zondagavond van 8 tot 10 wordt uitgezonden... De eerste zondag en de derde zondag van de maand. En we gaan het hebben onder andere over jouw boek De Klap. De mensen die op de website ingesprek.info gaan kijken. Die kunnen een foto van jou en mij zien waarin je het boek in de handen hebt. En um, nou, dat, dat boek in grote lijnen, wat gaat het over? Uh, dat gaat over wat er met je kan gebeuren als hulpverlener. Als je schokkende gebeurtenissen meemaakt. En over hoe we elkaar als collega's erbij het beste kunnen helpen. Dat is in grote lijnen wat het boek inhoudt. Bestemd voor hulpverleners, zorgverleners, dienstverleners. Ja. En mensen die zeg maar, een trauma in hun jeugd hebben opgelopen, is het daar nog interessant voor? Het zou voor een deel best interessant kunnen zijn. Als je het hebt over de behandeling van trauma, dan zijn er overeenkomsten in. Dus dan kan het ook best wel leerzaam zijn. Ja. Ja. Nu staan wij hier in de uiterlijke van de Haarlemse Brandweerkazerne. Um, Brandweer komt veelvuldig te sprake in jouw boek, De Klap. En, um, en jij bent 25 jaar vrijwillig brandweerman geweest. Ja, ruim. Want 25 jaar aangesloten vrijwillig brandweerman. Toen een pauze, toen ik verhuisde van Hillegom naar Haarlem. Maar toen ben ik daarna weer aangesloten bij Haarlem West, bij logistiek. Dus bij elkaar omvat het een periode van 35 jaar. En logistiek, wat is dat? Dat zijn uh, zeg maar de ondersteuningsdiensten vanuit Haarlem... voor alle brandweerkorpsen in de hele regio. Dus die bij brand of een incident waar de brandweer gaat optreden... ondersteunt logistiek door materiaal te brengen... Uh, arbeidshygiëne te verzorgen, uh, ademlucht te verzorgen, dat soort zaken. Ja. Maar jij hebt eigenlijk ook een, een uh, bijzondere band gehad... misschien nog steeds wel, met brandweer Zandvoort. Ja, in mijn herinnering zeker... Een hele mooie tijd, uh, zie ik op terug. En dat heeft alles te maken met de inzet van brandweer Zandvoort op het circuit, bij evenementen. Uh, brandweer Zandvoort had een nadrukkelijke rol bij uh, de grotere evenementen op het circuit. Uh, maar had alleen daarvoor niet voldoende personeel. Dus er werd personeel van andere omliggende brandweerkorpsen zeg maar, ingeleend. Uh, ik begon de brandweerloopbaan in 1985 in uh, Was Arie van Spijker was een brandweerman uh, uit Hoofddorp. En die coördineerde de inzet... van de Meerders in Zandvoort. Uh, je moest wel je... Uh, brandwacht eerste klasse halen... vanwege de technische hulpverlening. Oh ja. Dus het eerste jaar brandweer... Uh, kwam ik dan nog niet voor in aanmerking. Maar het tweede jaar brandweer, 1986... Uh, kon ik worden uitgeleend aan Zandvoort. En ik vond dat meteen zo leuk... dat ik me heel veel heb ingeschreven. Dus een periode van op de kop van 24 jaar... ben ik... Uh, ja, meerdere weekenden per jaar naar de evenementen op de circuit geweest. Was het niet heel saai om zo langs die baan te staan? Een brandweer had toch nauwelijks wat te doen? Uh, de, de, er was af en toe wat te doen, maar heel veel ook niet. Maar dat, dat maakte juist een leuke combinatie van waakzaamheid en er zijn als er wat was. En tegelijkertijd ook de, de, de race kunnen volgen. Oh, ja, <laughs> ja de ja. hobby tegelijkertijd. Ja, ja, ja, ja. En ja, ja, je kijkt je ogen uit op dat circuit, Het moet je natuurlijk een beetje liggen. Maar dat sfeertje van die race is, uh, is geweldig. Ja. Vooral bij de wat grotere evenementen. Ja. En je spreekt nog eens collega's van andere korpsen. Dat ook. Ik heb er ook heel veel contacten aan overgehouden. Uh, ja, 24 jaar met Zandvoortse collega's en inderdaad instroom met andere korpsen. Dat maakt dat de kring van bekenden best wel heel groot is geworden. Ja. Ja, de, de, de meest aanwezigen waren Zandvoorters zelf. Maar bij grote, eveneens als DTM, uh, Italia, Zandvoort en dat soort zaken, uh, nou, werden vrij veel personeel ingehuurd. Oké. Okay. En, en, en uh, had Zandvoort dan, dan wel genoeg uh, uh, bluswagens of tankautospuiters, zoals het officieel heet, om, om in hun eigen behoefte te voorzien? Uh, meestal wel, maar bij de echt grote evenementen werd ook daarin voorzien vanuit elders. Ik weet niet meer precies vanuit welke korps ik me herinner dat er een heemskerkse delegatie was die met hun eigen tankautos buiten naartoe kwa uh, kwamen. En dat zal heus ook nog wel anders zijn geweest. Uh. Zeg Hans, wat ik me nou eigenlijk altijd heb afgevraagd... want ik ben natuurlijk autosportverslaggever geweest op het circuit... en. Um... Hoe kreeg de brand weer nou uh, zo'n raceauto opengeknipt? Want uh, de, hij zit helemaal stijf van de, van de pijpen binnenin. Van die, van die, van die rolbars noemen ze dat geloof ik. Niet heel veel meegemaakt moet ik zeggen. Uh, uh, maar de vraag is terecht. Want het is best wel heel ingewikkeld. Ik kan me herinneren Formule 2 wagen. Waarbij een ernstige crash was geweest bij de uh, coureur met zijn onderbenen vast zat, daar waar de pedalen zaten. En die moesten echt van buitenaf gaan openpellen en openknippen, neus eraf. En... Maar dat, uh, dat viel zeker niet mee. Uh, gesloten wagens hadden vaak een eigen blussysteem met halon erin. Maar dat mocht later niet meer, dat was ook weer een grote verandering. Maar uh, ja, dat was, uh, en, uh, ja, ik moet even denken aan een uh, incident Formule 1 een paar jaar geleden op tv... waarbij iemand dwars door de vangrail knalde en in de fik raakte. Ik, ik denk dat je dan als brandweer echt een uitdaging hebt. Hm. Want die halo, dat nieuwe, die beschermingskoepel, ja, dat is bijna ondoorkoombaar ondo, door ja. materiaal. Ja, ja. Maar goed, de laatste technieken daarvan ken ik niet meer. Ik nee. ben er nu ongeveer tien jaar niet meer bij. Maar die rolkooien, zo werd het genoemd hè, vroeger in die tourwagens. Ja, ja, ja zeker. Het met die kleine Squadra Bianca's. Die uh, Alfa'tjes met een rolkooi. En dat was toen nog een gecombineerde cup. echt op het begin van Opel, Ascona's en Squadra Bianca's. Dat waren uh, de, de volslagen verschillende autootjes. Maar die waren wel allemaal goed uitgerust met, uh, met rolkooien. Ja. Zeg, als wij hebben waarschijnlijk uh, in dezelfde periode op het uh, circuit rondgelopen. Zonder dat van elkaar te, te weten. Dat is wel heel bijzonder eigenlijk. Jij ja, als brandweerman en ik als uh, de sportverslaggever. Uh, ja, die die, die A-evenementen. Met uh, Renault gans en de, en de Citroëntjes. Uh, dat, dat waren wel mooie klasses. Ja prachtig. Het leuke daarvan was natuurlijk. Dat dat gelijksoortige autootjes waren. Dus de auto's waren even krachtig. En aan elkaar gewaagd. Dus kwam het echt op de racekwaliteiten van de coureurs aan. En dat was leuk om te volgen. En grote startvelden. Jazeker. Ja, tientallen. 30 of 40. Ja, ja, ja. Ja. En dan zaten wij in een brandweervoertuig. Of in een apart. Een soort uh, hokje, een soort uh, container uh, aan de koffie uh, om de tankouderspuit te bemannen. En een paar ploegjes liepen door de, of, uh, door de pits. Altijd tegen de race-rijrichting richting uh, rijrichting in om goed te kunnen kijken. Met de DTM weet ik heel goed dat... Die blokte dan op de rem echt een halve meter voor je scheenbenen. Dat was een uitdaging, want je moest echt uit, uitkijken. Ja, ja. In het begin, weet ik nog wel, het eerste jaar, stond nog brandweer nog langs de baanposten. Zelfs nog in de binnenbocht van de Tarzanbocht op het gras. Met een zo. stoeltje en een beluster en een bezem en een scheppie. Maar ja. <laughs> dat veranderde wel vrij gauw. Maar uh, ja, zo ging dat in het begin. Ja. Mooie, ja, mooie jaren beleefd. Uh. Ja, absoluut, absoluut. Heb je nog tijd voor een kleine anekdote? Uh, ja, kan nog wel. Ik uh, liep een keer door de pit, Heel warm. DTM. En uh, kwam ik naast een mannetje te staan. En ik dacht dat het een Indonesiër was. En hij sprak mij met een zachte g aan. Van, Is dat pak niet warm? En word je er niet moe van? En, toen, uh, en ik stond zo met hem te kletsen. En toen kwam er een fotograaf bij. En nog een fotograaf. En nog een fotograaf. Dus ik zeg... Komen die voor u of voor mij? Hij zo, ja, dat weet ik niet. Dat weet ik wie bent u dan? Ja, Jackie X. Jackie. Ik wist dat niet. Ik had er geen verstand van. De, de, de beroemdste Belgische Formule 1-coureur die er ooit bestaan heeft. En zijn dochter reed toen mee in de DTM. Okay. Een heel genoegelijk gesprek. En, ja. uh, want dat is wel leuk. Je ontmoet daar ook wel mensen. Ja, ja die uh, wat betekenen in de racewereld. En die hebben ook wel respect voor de brandweer. Dus een, een praatje zo gedaan. Dat ja. uh, was wel leuk. Okay. Ja. Goed zo Hans, nou we zijn aan het eind van het gesprek. Je mag een plaatje aanvragen. Wat gaat dat worden? Ah, dan denk ik aan de uh, Right Side One. Van wat van een leuk melodieus plaatje. Wat een beetje onderschat is vind ik. Nederlands ja. plaatje, dus uh, gooi hem er maar in. Oké. Okay. Nou Rob, terug naar jou. Terug naar de studio. En ik hoop dat je de plaat hebt. Ja tuurlijk heb ik die uh, Ben. Wat denk jij dan? Dankjewel voor het uh, interview. Was leuk. En uh, morgen veel meer bij uh, In Gesprek Met uh, om... Uh, 8 uur tussen 8 en 10 hier bij ZFM. Dus uh, ga lekker luisteren morgen voor een uitgebreid gesprek... met uh, deze heer Hans van Klinken uh, tussen 8 en 10 bij ZFM... in gesprek met door Ben Heugen. The right, said, a right side one Has right gone on our side. side It had to, it had to be done It's, it's a, a pity, pity, a pity man night. night We cannot, said, we cannot allow That treason and the We That's must, I must done. show them it's now We don't need to lie. lie We haven't, we haven't a doubt That we are in right If you don't look out You'll That's suffer in the right The heroes, the heroes return And the royalty are dead While the angels learn That the pain The OT in the stairs The OT in the stairs The time soon comes, the comes the when the crisis Islam. is war The media soon comes world. And the moses so ah, oh. oh. uh, oh. oh. 50 like, The heroes right return and the royalty attend while the ancient learn That the pain in the city in general The heroes return and the city of 10 That the pain in the city in general The heroes return and a royalty right attend while the angel That the pain in the city The pain of the city Learn. in Japan. The the city in The city in the city in The city in the city in the city It's a pity, a pity man, night. Final right crusade. One, right girls girls just one one around the bend. And when we, when we in the face, the world it will end. Right and then the pain, right it quickly on will, end. Girls girls and will down, end. And, and done, then the pain, done, it quickly will. Speciaal gedraaid voor Hans van Klink, Deze van Watfun en The Right Side One. En als ze toen uh, de tijd Alternative FM gehad zouden hebben, Thomas. Ja. dan hadden jullie vast en zeker deze band ook wel een keer in de studio gehad. Een lekker plaatje. Wat fun, want uh, in 1981 begonnen ze tot 1989. en het uh, was een reggae-band uit Haarlem. Dus, uh... ja, ik zat altijd te kijken op, uh, op een uh, bekende muziek-app, zeg maar. <laughs> Waar je alle muziek kan vinden. Maar het is helemaal niet zo gek veel beluisterd. Nee. Het heeft maar anderhalf miljoen, uh, is een keer, anderhalf miljoen keer beluisterd. Maar ja, ja, dat, dat zei uh, meneer Van Klink ook hè, net. Een ja. beetje ondergewaardeerde muziek ja, ja. destijds. Ja. Maar ja, je had het ook goed dat ik hem wel vaker draai. Dus uh, ja, ik vind ja, het dat... ook wel leuke muziek. Uh. <laughs> ja. Dus het kwam heel mooi uit. Nou, Dank je wel uh, voor uh, de keuze Hans. Ik ben er heel erg uh, blij mee. We gaan op naar het nieuws weer. En daarna zijn we er nog uh, twee uur lang. En deze klassieker hebben we een hele tijd niet gedraaid. Hier is Jocelyn Brown. You are the one who, you are the one who makes me feel so real, yeah, yeah, yeah, oh, what am I supposed to do, oh, what am I supposed to do, baby, when I'm so hooked? you are somebody